Voor spoedige start. Freddy van met het NOS Journaal. De langdurige sneeuwval leidt vooral in de Randstad tot veel overlast voor het verkeer. Ook op de snelwegen kan niet hard worden gereden. Er zijn veel ongelukken met blikschade door slippartijen, maar die leiden nergens tot lange files. Op het spoor nam aan het einde van de middag de hinder toe door een aantal storingen. NS adviseert mensen die vanavond nog op pad willen hun treinreis als het even kan uit te stellen. Het is onduidelijk wanneer ProRail de storingen heeft verholpen. Een Rijkswaterstaat raadt mensen die morgen niet per se de weg op hoeven aan om dat niet te doen en eventueel thuis te werken. Vooral later op de dag wordt de situatie op de weg volgens Rijkswaterstaat gevaarlijk als het opnieuw gaat sneeuwen. In Beirut heeft het leger ingegrepen toen een protest bij de Amerikaanse ambassade uit de hand liep. Betogers demonstreerden tegen het besluit van de VS om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Ook in Marokko, in de hoofdstad Rabat, werd door 50.000 mensen tegen het besluit van president Trump gedemonstreerd. En de Turkse president Erdogan zei dat Jeruzalem niet kan worden overgelaten aan de genade van de terroristenstaat Israël. In grote steden in Zweden worden synagogen extra beveiligd. Aanleiding is een poging om in Groteburg brand te stichten bij een synagoge. Er was geen schade, niemand raakte gewond. Vanochtend werden drie verdachten gearresteerd van ongeveer twintig jaar. Hun motief is nog onduidelijk. De branchevereniging raadt winkeliers aan alleen nog maar toe te staan... dat een klant met een cadeaukaart betaalt als de klant die kaart kan tonen. Het tv-programma Kassa kwam een fraude met de kaart op het spoor... De branchevereniging zegt overigens dat er maar een paar gevallen van fraude bekend zijn. Het weer, de komende uren vooral in het noorden nog sneeuw. In het zuiden waait het flink, daar dooit het op de meeste plaatsen en een paar graden zelfs en regent het nu en dan. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Vannacht lokaal kans op mist. Morgen eerst droog en rustig, en daarna trekt een nieuw gebied met regen en sneeuw over het land. Dit was het NOS... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Vooral ten noorden van de Grote Rivieren heeft het verkeer plaatselijk nog veel hinder van gladheid door sneeuw en sneeuwresten. Bij Utrecht staat nog steeds een lange file op daad 2 vanuit Den Bosch. Tussen knop het Everdingen en Utrecht 9 kilometer door ijsvorming. De afrit Utrecht is dicht en Rijkswaterstaat staat dus druk bezig om de weg schoon te maken. Dat was de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het sneeuw, sneeuw, warmte, warmte kerst. kerst. Zie. Dit is kerst met ZFM. Met menu. nu. ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Jansen. Goedenavond. Het is weer zondagavond. Het weekend zit er weer bijna op. En dat betekent als toetje toe nog weer een heerlijk klassiek